De oranje vrouwen zijn nu zo goed als zeker van de plaatsing voor de volgende ronde van de Champions Trophy, de winnaarspool. Titelverdediger Argentinië heeft zich daarvoor geplaatst door met 4-1 van de Chinese vrouwen te winnen. Het weer. Vanavond opklaringen. Morgen is het vrij zonnig en droog. Het wordt s middags 25 graden op de Wadden tot ruim 30 graden in het Zuidoosten. Ook dinsdag wordt het nog tropisch warm, maar dan zijn er in de loop van de dag onweersbuien. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee zee, Zandvoort een zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Tap trappy. ...aflevering 730 alweer. Ja, we zijn begonnen met... ...Dreamscapes, prachtig nummer... ...van Karunes Music.com ...en deze uh, CD heet... Enchangement Compilations... nummer 2. Mijn naam is Ben Oveugene en ik zeg nogmaals... ...hartelijk welkom bij Peaceful Radio. En we gaan verder... ...met de Seven Sacred Flames... ...van Erik Berglund. Mocht je er nog allemaal... ...nog eens na willen luisteren... Dan kan dat of lezen wat je maar wil peacefulradio.eu Veel luisterplezier. darkness, light persists. Persist, persist, persist, persist, persist, persist, persist, persist. Ik heb het mantras voor Turbulent Times van Deva Premal, een solo project van haar. En normaal trades op met Maiden en uh, Manus. Maar dit keer ging Deva Premal samen met de Koyita Monks of Tibet. Allemaal van het label Osho.nl. Tenminste, via, dat osje, via dit label is het uh, tot mij gekomen. Zo ook het laatste cd van uur 1 van aflevering eh, 730 van Peaceful Radio. Terry Oldfield met Across the Universe. The Universe. Ja. Mocht je het allemaal nog eens na willen luisteren. En peacefulradio.eu. Graag tot straks voor nog een uurtje fijne newage-muziek.